de Jong met het NOS-journaal. De politie lost bijna geen misdrijven op waarbij computers gehackt worden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is vorig jaar nog geen 5% opgelost van in totaal 2300 aangifte over hackmisdrijven. Van die hackmisdrijven wordt ook nog eens in hooguit 1 op de 5 gevallen aangifte gedaan. Gemiddeld lost de politie 23% van alle aangegeven misdrijven op. In totaal is zo'n 11% van de Nederlanders vorig jaar slachtoffer geworden van een cyberincident. Waaronder hackaanvallen, maar ook online pesten en identiteitsfraude. Slechts in 27% van de gevallen werd er aangifte gedaan. BVDA-corrivé Frans Timmermans maakt mogelijk via een omweg een rentrée in de Nederlandse politiek. Hij wordt veel genoemd als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie namens de Europese Sociaaldemocratische Partijen. Om dat mogelijk te maken zou hij lijsttrekker moeten worden voor de PvdA bij de Europese verkiezingen. De partijtop ziet dat wel zitten, maar Timmermans moet dan wel concurreren met Europarlementariër Paul Tang, die maanden geleden al heeft gezegd dat hij opnieuw lijsttrekker wil worden. En met het oog op morgen zei Tang dat hij niet van plan is een stap opzij te doen voor Timmermans. Pretpark De Efteling mag uitbreiden. De gemeenteraad van Loon op Zand gaf gisteravond groen licht voor de plannen. Wel was er verzet van partijen die net als omwonenden... zich zorgen maken over toenemende verkeersdrukte en geluidsoverlast. De Efteling wil van 5 miljoen bezoekers groeien naar 7 miljoen. Daarvoor komt 8 hectare vrij voor nieuwe attracties. De verantwoordelijke wethouder heeft beloofd... dat de verkeersdrukte in de gaten wordt gehouden... en dat de plannen worden aangepast als er problemen ontstaan. De Efteling draait op voor eventuele extra kosten. Het weer, toenemende wind en bewolking. De temperatuur blijft vannacht rond de 19 graden. Vanochtend buiige regen en vooral in het noordwesten zware windstoten. Smiddags opklaringen en wat minder wind. De temperatuur daalt overdag naar zo'n 15 graden. Zaterdag verspreidt een bui, bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 I do Though you're far away from me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 But you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 Shake up my hand